Eerst een klomp met het NOS-journaal. Frankrijk gaat België vragen om de uitlevering van terreurverdachte Salah Abdeslam. Hij werd gistermiddag samen met vier andere verdachten opgepakt... bij de grote politieactie in de Brusselse gemeente Molenbeek. Abdeslam was niet gewapend, maar hij volgde de bevelen van de politie niet op. Daarom werd hij in zijn been geschoten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. In de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don is een Boeing 737 van Fly Dubai neergestort. Lokale media melden dat alle 62 inzittenden aan boord zijn omgekomen. Er zou iets fout zijn gegaan bij de landing. Door de zware regenval was er slecht zicht. Het vliegtuig van de prijsvechter kwam vanuit Dubai. Bora Gravenstein is onder grote druk opgestapt als bestuurslid van de Judo-bond. Daarom keert Henry Bonnes weer terug. Die legde zijn functie als directeur Topsport maandag neer omdat hij een gebrek aan vertrouwen voelde. Dat leidde tot een chaos binnen de judowereld waar ook NOC-NSF zich mee bemoeide. De Fabeltjeskrant komt terug in een digitale versie. In 2018 moet de kinderserie weer op de buis komen, 50 jaar nadat de televisieserie begon. Meneer De Uil, juffrouw Ooievaar en hun vriendjes in het Dierenbos blijven er hetzelfde uitzien. Het is de bedoeling dat de Fabeltjeskrant net als vroeger elke dag op een vaste tijd te zien is. In de eredivisie staat Utrecht nog steeds stevig op de vijfde plek. De club won thuis met 2-1 van Excelsior. Dat kwam vroeg op voorsprong door een doelpunt van Rick Kruis, Maar Utrecht kwam terug dankzij twee treffers van de Fransman Allerge. Het weer nog overwegend bewolkt en overdag blijft het grijs. Later op de dag breekt de zon wel soms door. Blijft vrijwel overal droog bij een graad of 8 vanmiddag. Zondag nog steeds veel bewolking met mogelijk wat regen. Ook maandag bewolkt met af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hokka van de ANWB.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 Nou, we zijn met z'n drie weer compleet. Compleet? Jawel. Met z'n allen. Met z'n allen. Ja. Yeah. Leuk. Nou, een week vol gebeurtenissen. Ik zit even te denken, wat uh, ja, natuurlijk, Wilders. Ja. Ja. ja, wat, ja uh, oh, Wilders. Waar ging het nou ook alweer over? En de eerste vraag is. Ja? Willen jullie nou? meer of minder Europese Unie? Oh, dat was de eerste vraag. En de tweede? De tweede vraag is. Willen jullie meer of minder partij van de Arbeid. Oh, die zit er ook bij. Dus de tweede en dan de derde vraag, daar ging het eigenlijk om in natuurlijk. De stad en in Nederland. Meer of minder Marokkanen? Ja. Ja. Dat, dit was allemaal van tevoren bedacht. Dat had hij al eerder uitgeprobeerd. Dan dacht ik, van, hé, daar kan ik mee scoren. En uiteindelijk is het hem gelukt. En nou ja, wat, wat een gedoe met, dit, met die pleitnoten ook alweer. Hè? Ja, die, die is eh? verdwenen. Ja? En uh, uh, nu zegt de, de advocaat dat hij gehackt is. Ja. Wat ik sowieso al best wel een ongeloofwaardig verhaal vind. Echt wel. En ja, nu pleiten ze ervoor om, uh, zolang de dader niet gevonden is, uh, uh, de zaak op te schorten. ja. Of te terwijl briesen. ze proberen dus gewoon... die hele zaak nooit Sepuleren. te laten voorkomen. De separeren, ja, ja. ja. Het is een beetje sukkelig? Het is toch zijn fout? Het is toch Knoop zijn fout? Of Knoop ze dat nu heel groot maken... dat er een heel complot tegen Geert Wilders is... dat ze met z'n allen een hekken zijn geweest? Ja, onzin. Die moet gewoon je gewoon je zaak op orde hebben. Dat heeft hij gewoon niet. En ja. hij laat die andere zaken waar hij mee bezig is... die laat hij wel gewoon doorgaan. Ja. Ik bedoel, dit hele kantoor kan wel uh, gehackt zijn. Dus dat stoppen dan. Gooi me dicht, kantoor. Ja, precies. Ik bedoel... Uh, je, je kan daar niet meer veilig... Uh, je, je pleidooi doen. Nee. En vervolgens ging Wilders... ook nog zeuren over de rechter. Ja. Want de rechter zou niet onpartijdig zijn. Die ja, ja. zou zich tegen hem hebben gekeerd. Nou, een rechter was wel weer voor hem, geloof ik. Daar was hij wel weer blij mee dat met. Dan, dan vinden wij eigenlijk dat die er niet bij moet zijn. Die is dan niet onpartijdig. Die is dan weer voor hem. Dus ja... Wat een poppenhuis allemaal ook, hè? Wat ja. een poppenhuis ook gewoon. En het, uiteindelijk, ja, komt hij ermee weg natuurlijk. En zoveel publiciteit voor die man. Hè? Nou, zo, het kan echt wel wat uh, ja, minder gewoon. Het mag wel wat minder publiciteit ja. gewoon. Ik echt zie wel. er altijd die man voor me die naast me stond. Dat die echt, ja. Je ziet aan hem dat hij echt denkt van, dit kan eigenlijk niet. Nee, maar het is zo <laughs> leuk. Was, was, was dat die woordvoerder van hun? Hij staat Als je is dan staat hij aan de linkerkant. En die kijkt is zo en dan ook van, nou, hij een beetje onzeker. He? begint hij ook mee te scanderen. Ik denk dat wel een leuke, leuke clue ik hier. Ja. Echt, wat, wat maf dit gewoon, ja. waar zit ik in? Goed, het is acht minuten over. Acht tijd voor mijn zin. Yo, Supergrass Sun hits the guy. Bij Tuba Leef. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Tuba Glaze. Never saw Dus ik had gisteren een beetje ingesteld. Ik denk mezelf, het wordt heel mooi weer. Maar helaas, het valt nog een beetje tegen. Maar het was ook de afgelopen dagen zo mooi weer. Dat we een beetje verpest zijn ook, hè? Nou, we willen gelijk dat het gewoon zo blijft. Ja, dat is zo door naar de zomer. Ik, ik had vanochtend wel zo'n... klein beetje hoop dat ja? het heel mooi weer zou worden. Dat jij op weer, je motor zou kunnen komen. Jij ja. hebt een nieuwe motor gekocht weer? Of? Nee, nee, nee. Ik heb mijn motor helemaal opgeknapt. Mm. En hij rijdt weer. Yeah? Dus... Uh, uh, ik heb de hele week uh, lekker op de motor gereden. Overigens uh, was het af en toe toch nog wel een beetje koud. Ja, maar, gek hè? Uh, Zo gek. Ja, ja maar dat zonnetje schijnt. Dus dan denk je, oh, lekker weer. Shirt open, rijden. Maar dat, Laat je nee. nou, nee. wind ja. maar door mijn washaren. waaien. Ja, ja, man, het, het heerst momenteel. Gewoon, dat moet je echt niet doen. Nee, echt niet. Met dit weer. Goed, uh, het is uh, Toebak les, right? 10 minuten over 8. Ja, Sun Hit is Guy van Supergrass. Straks nog meer leuke muziek die eraan komt. We hebben een aantal maffe berichten en verontrustende berichten. Een vliegtuig is neergestort, een Russisch vliegtuig uh, is neergestort. En zelfs ook een filmpje van, zie ik, ja, op nu.nl. Ja, ja dat oh, en, er ja. was net feest in Rusland. Ze hebben namelijk gevierd dat uh, de Kiev uh, bij, bij Oek van Oekraïne bij Rusland hoort. Dat hebben ze gevierd met een feestje. Niet ja. iedereen is daar blij mee natuurlijk. En nu nee. krijg je het dat vliegveld dat neergestort is. Oh, ik zie Poetin alweer denken. Zijn het Europese separatisten? Ja, ja dat dacht ik ook meteen. Ja, dat Zit ze ook Europa ook erachter? Er uh, no? zijn ook drie buitenlandse mensen... Uh, en het is nog niet bekend of zich ook Nederlanders onder de slachtoffers bevinden... Maar er zaten toch maar liefst uh, 62 mensen in en die zijn omgekomen. En het kwam uit Dubai, dit vliegtuig, ja? bij het vliegtuig. En bij het vliegtuig van Rostov aan de Don. In het zuiden van Rusland is hij neergestort. En dit is een vliegtuig van Fly Dubai. En uh, ja de passagiers die zijn allemaal Russisch. De crew, crewleden komen niet uit Rusland. En de nationaliteit van de crewleden is ook nog niet bekend. Maar ja, uh, Poetin is uh, ontzet. En die heeft ook uh, al zeker hulp aangeboden aan de familieleden van de omgekomen Passagiers en crewleden. Zo, dat heeft hij gemeld. Ik heb, ik ga, ik ga, ja, ik ga hulp bieden gewoon, heeft hij gezegd. Ja, ja, wat goed. Nou, nou, persoonlijk ga ik eens jouwen. Ja, natuurlijk. Maar uh, dus, er zaten 33 vrouwen in, 18 ja. mannen en 4 kinderen. Ja, oké, okay, klaar. Nou, en en uh, 7 crew. Ja, klaar? Precies. Nou, je bent er helemaal klaar mee. Ja, nou, even weken. iets okay. leuks gewoon. Dat je denkt, nou, ik wil even fluiten door het leven gaan. Is er nog iets anders leuk? Dat je denkt, nou, dat ja, kan ja, ik echt wel ik om heb, lachen. Wel, ik heb wel een heel leuk nieuwtje. Maar wordt, vertel, vertel, vertel, vertel, Het is vertel, vertel, vertel. eigenlijk Het staat bij merkwaardig, maar het is eigenlijk toch, toch een Sandfords nieuwtje. Ja? Dus dat is een combi. Er is een man in Zandvoort en die werd aangehouden omdat hij geen licht op zijn fiets had. En toen zei hij ook van ja, sorry, maar mijn vaccinelichtjes zijn uitgewaaid. En hij had dus twee kaarsjes: een witte voor en een rode achter. En die waren uitgewaaid. En uh, nou, hij mocht, uh, nadat hij met Lucifer zijn kaarsjes had aangestoken, mocht hij weer door. Kijk. Dus, uh, <laughs> ja, Ik vind het toch wel ja, heel. Ik, ik hou het, er wel van. En als... met het liedje uit. Uh, wat? Uit uh, uh, nou? wat je nu zit... Even ja, ja, zeg het maar, zeg het maar. Ja, zeg maar. Turks fruit. Turks fruit, ja, ja. kom op, ja. zeg. Ja, ja, oh, daar gaat hij doei. Ja, doei. Nou, Pas op. Oh. oh, kijk aan. Ja, hij weer uitgewaaid, die vlam. Ja, ze Komt zagen hem weer niet. <laughs> Jezus, sukker. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik moet zeggen, ik huh? hou wel van dit soort agenten... die dan die dit gevoel voor humor wel kunnen, ja. kunnen hebben. ja. Nou, ja, ik kwam laatst ook een bericht tegen dat in de tram... dat een man zwart treed. Uh, en toen moest hij zich 15 keer opdrukken van de conducteur, toen mocht hij ook gaan. Ja, nou, dat vind ik leuk. Nou, er viel ook heel veel mensen over. Hè. Dat, dat, overheen. dat kon ook weer niet eigenlijk. Niet over... over die jongen, persoonlijk dat hij daar aan het opdrukken was, maar gewoon dat dat, dat eigenlijk niet. Zo kan je niet optreden. Maar nee. nee. is het gelijk een straf. Ja, ja nee, nee, nee, ik, nee. Wij, wij in, in Nederland hebben dat het moet echt anders. Nee, niet zo meteen. Dat is ook weer. -tub, tub. Ja, te ja, uh, wat, wat was dat ook weer? Dat die politieagent. Uh, jong had nergens schoten. Ja. Uh, was was het toch in Nederland? Iets met een scherp voorwerp. Dan werd hij bedreigd. En er is een filmpje ook van. En toen schoot hij hem uiteindelijk in zijn been. En uh, nou, uiteindelijk ja, is hij niet okay. dood gegaan ofzo, geloof ik. Oh. Ja, ook nog. Ja, zoiets. Oh, je ja. zeg. Hoor je nooit meer wat van. Nou, ik okay, vroeg om, le leuk om leuke berichten. Ja, ik had een leuke. Ja, precies. Maar er is alweer weggepoet. Ja. Goed. Uh, straks meer. Eerst even de laatste plaats van Jake Bux. Sorry, blijf hem draaien. Ik vind hem ook zo leuk. Gimme love. De zaterdagochtend is niet compleet met Wilko Jolande en Marcus. Toeback leeft. Ik me down forever in the smoky afternoon. Cause baby's questions march forever. And I can see no answers coming soon. The day stop still so we know our hungry words left hanging in the air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 Zelf, en daarvoor nog natuurlijk die andere plaats uh, van Kimmy uh, Love. Natuurlijk Jade uh, Bug. Ja, kan je ook waar in, in de zaterdagmorgen 20 minuten over 8. Fijn dat u toestel zal op aanstaan. Straks weer de Zandvoortse berichten natuurlijk. Maar zover is het nog lang niet. Eerst nog heel veel andere berichten die aan je voorbij trekken. Een van die maffe berichten uh, is... Ja, nou, uh, Domino's, die, heeft een, uh, die hebben natuurlijk die pizzacouriers yeah? die als idioten over, uh, door rood heen rijden en zo, je kent het wel... Ja. Yeah? En nu dachten ze... Nou, laten we eens wat anders proberen. Ze hebben een, een, uh, een autootje ontwikkeld. Ja. Yeah. Uh, die zelf rijdt. Yeah. Dus een zelfrijdend autootje. En die, uh, die bezorgt je pizza voor je. Oké. Okay. Dus uh, oh. ze stellen zeg maar je adres in en hij rijdt er automatisch naartoe. En dan belt hij aan en dan uh, er staat daar pizza voor de deur. Ja. Okay. Nou willen ze uh, in... Uh, uh, we willen ze eerder eens gaan testen, ook in, uh, in Nederland? Ja. Op universiteitsterreinen, bijvoorbeeld bij de, bij de Uithof in Utrecht. Uh, omdat, ja, ja studenten zijn natuurlijk een hele goede doelgroep voor ze. Uh, en die geven nooit voor. Je, dus dat maakt ook niet uit dat ja. daar geen coureurs heen gaan. Ehm. Um, ook, oh, op, op die manier is geboren. Ja. Maar en, is er vast wel een, een geloofje in de zijkant waar je wat geld in kan gooien? Natuurlijk. Oh, vast wel. Ja. En, uh, ja. In, in de hoop natuurlijk uh, te wachten dat studenten geen rare dingen doen met het geloofje, natuurlijk ja, dat, ja is zo, dat is wel weer studenten eigenlijk om er iets geks mee te doen. Ja, uh, ja. Uh, dat is zeker waar. Dat is vies allemaal weer. Oké, verder. Enfin. Hij, hij rijdt uh, 20 km per uur. Yeah. En als hij op de stoep rijdt, past hij zijn snelheid aan. Oké, okay. dan dus, uh, rijdt hij ja. 50. Goed. Ja, precies. Ja, dan gaat hij eens zo hard. Ik dus kan het weer langs. Pizza is heel belangrijk. Hij blijft natuurlijk ook warm in, in dat apparaat waarschijnlijk. Ja, nou, ja, ja. Dus Misschien kan hij ook wel uh, onderweg gewoon gemaakt worden. Dat hij er zeg maar gewoon uh, rauw wordt ingelegd. En dan onderweg wordt hij gewoon gebakken. Misschien kan hij het wel rauw erin zelf leggen. Oh ja, ga heel ver zeg. We sluiten door. Het helemaal nergens op wat je nu zegt. <laughs> nee ja, de het RDW zegt nog wel uh, dat ze nog geen goedkeuring voor het zelfrijdende voertuig. Omdat op dit moment nog uh, zelfrijdende uh, voertuigen. Uh, nog met een bestuurder moeten zijn. Oké. Okay. Dat is heel onlogisch, maar. Zou er toch een test gedaan van de week? Al eerder 50 auto's achter elkaar. Oh, echt waar? Dat was deze week volgens dat, mij. Nou, heb je dat iets meegekregen? Kijk het nee. even, na, want dat dat heb ik even naar. Dat wil ik weten natuurlijk of het echt zo is. Ik, uh, is ik ga het gelijk opzoeken. Ja. Ik kan vinden. Uh, straks wordt het gewoon verboden om gewoon, uh, zelf te sturen. Ja, want er, er waren dus, vijf, ja, daar, vijf, daar ben ik wel een beetje bang. Volgens mij 50 auto's op de A2 of zo. En er zat wel eentje, er zat iemand in. Ja, Maar die had wel een blinddoek voor. Dat was de, de, de, die werd ook nog geïnterviewd op tv. je. worden al gediscrimineerd. Ja. Mogen straks niks meer ondernemen. Goed, ik kijk even naar mijn rechterhand. Daar zit Jolande, ja, ja. De, de, de, de vrouw van de rare berichten. Ik ben zeker van de rare berichten. Van de... Zijn jullie ook al aan het sparen weer bij Albert Heijmer? met die doosjes met de kruiden? Ja, ik heb nee, ik heb thuis al een doos. Ik heb genoeg. Okay, exactly. ik, ik heb ze wel op mijn aanrecht staan, ja. ja. Maar het is zelfs zo. Er wordt dus eigenlijk gedacht, nou, die zijn toch wel veel waard. Ja? Want na een inbraak in Nijmegen vond de man... de politie vond een bijzondere buit. Want een man had in de nacht van vrijdag op zaterdag... In plaats dat je sigaretten meeneemt om te verkopen, had hij gewoon vier dozen van die moestuintjes gestolen. En hoeveel zitten er daarin dan, dan? Nou ja, vier dozen. Ik denk dat er misschien wel uh, 25 in zit of zo. Hmm. Of, uh, ja, ik, ik denk nog wel meer. Misschien wel meer. Nou ja, de man werkte niet bepaald mee. Nee? ze aanhouding, hij verzette zich hevig. En de diensthond moest worden ingezet. En hij heeft echt een flinke beet van het dier gehad. En toen gaf hij zich eindelijk yes. gewonnen. Maar echt vier, nou ja, dat zal niet. Als het inderdaad yes. die grote dozen zijn, dan zitten er misschien wel 200 in of zo. Okay. Ik denk van nou, wat moet je daar nou mee, zeg? Het is leuk. Echt, ja, dit natuurlijk... is Nederland. Zo wil ik Nederlands in, in het nieuws hebben. Lekker, Lekker smal. smal. Lekker smal. Niet van die PVV-idioten die dan uh, ja. vluchtelingen lastigvallen lastig vallen. Of uh, heel, uh, ja, echt belachelijk mee omgaan gewoon. Ja, want hoeveel moet je kopen voordat je ze anders op een legale wijze krijgt? Ja, dat is natuurlijk ook weer zo. Ja, precies. Daar moeten ze onderzo ja, ja, daar moet ook onderzoeken. Ja, moet ook kamervragen dat is over worden gek gesteld. gek dat ze gestolen worden. Nee, belachelijk. <laughs> Goed, straks is het allemaal gekregen. Eerst Politica, Politica heet dat volgens mij in het uh, Lime Habits. Ook die slappe vlogtjes. De muziek zegt er aan jullie. Dat hoor ik graag. So ik wil wel leuk. hebben oh, op zoek naar muziek dat je niet zo vaak hoort. Uh, Oké, okay, dit heet Politica en het heet Lime Habits. Van die slappe beloftes. Ik denk dat dat betekent volgens mij. Het is bijna half. En uh, Tijd voor de Zandvoortse Berichten. Zandvoortse Berichten. Ja, precies. Tijd voor de Zandvoortse <laughs> het is Berichten. Gelijk, uh, tijd voor de Zandvoortse Berichten. Ja, precies. Doe die kop ervan op en ja. uh, stap in het programma. Ja, zou ik ben ik heel hard aan het kijken hoor. Want ja, hard, aan het kijken. Afgelopen... <laughs> hard aan het kijken? Wat doe je Keihard aan het kijken. Maar ja, afgelopen woensdag. En nu ben je aan het focussen. Oké. Okay. Afgelopen woensdag is de voorverkoop gestart voor de racedagen Driven by Max Verstappen. Max Verstappen? Ja, en die uh, vinden op 4 en 5 juni plaats op het circuitpark Zandvoort. En tijdens het familie evenement kunnen liefhebbers van de Formule 1 en de fans van. Oh, Verstappen! Dicht bij de Nederlandse Formule 1-held komen. Ja, die gaan naar Lacroix. En kunnen ze dan. En kunnen ze dan instappen. Ja. In de voorverkoop zijn uh, toevallingskaarten ja. uh, verkrijgbaar voor 22,50... en kinderen van 5 tot met 12 jaar betaald slechts 11,25. Kijk op www.circuit-antwoord.nl of www.verstappend.nl. Nou, heerlijk Is zeg. toch? Ik doe even een rust, ruststellend muziekje eronder. Want het, ja, je moet je even, heeft, geen lawaai. even tot rust komen als je in de wagen staat. En nu heb ik weer een serieus bericht. Oké, okay, serieus, serieus, uh, serieus bericht? Ge, ja, er, zijn getuigen, er worden getuigen gezocht uh, van, uh, van bedreiging. De politie heeft beelden vrijgegeven van, een, uh, van, de, van de bedreiging. Ja, welke bedreiging gaat het dan over? Ja, ja, ze zoeken de bedreiging van, van een 22-jarige man en ja. zijn vriendin. Precies, die bedreiging ja. uh, En die is uh, gebeurd op maandagavond 25 januari om uh, ongeveer de 21 uur 20 op het station van Zandvoort. Uh, ja, mocht, je, mocht je nou mensen herkennen op ja? de beelden of zo... kijk even de beelden na. Uh, ga op, uh, mag ik je bellen met de politie op 0800 8844. Ja, Oké, okay. het komende weekend... Dit, dit weekend wordt in Zandvoort maar liefst... vier sportevenementen gehouden... die allemaal plaatsvinden. Uh, met uh, La Champion natuurlijk, die sponsor dat die zorgt voor heel veel dingen. En het eerste onderdeel van Zandvoort is uh, Zandvoort... Uh, de uh, toch 30 van Zandvoort... En ook de mountainbike race is er dan. En morgen heb je uh, nog de fietstocht omloop van Zandvoort. Joh, zijn er mensen die echt met alles meedoen? Kijk even naar, naar Jolanda, nou, want jij bent echt ook de Zandvoort. Van circuit Run morgen. Dat ja? is heel belangrijk. Ja? En, dat vind ik ook een beetje overdreven. De 10.000 stappenwandeling heb je morgen openen. Ja. En, Class Concert, de uitvoering van de wat Mater in de protestantse kerk. Aanvang drie uur. En wat Mater? Over, ga je overal mee meedoen? Ik ga overal kijken. Oké. Okay. We Bijna gaan kijken meedoen. Goh, wat ren jij goed. Wat, nou, ik moet zeggen. Ik, ik vind het al mooi, al die billetjes die daar zo langs rennen. Ah. Oh, Oké. Okay. mag je dat niet zeggen? Uh, ja, ik denk het wel El. Ja, toch? Waarom zou je het niet mogen zeggen? Ja, nee. toch? Nee. Vind dus het met ook altijd leuk, die mannen die allemaal... Uh, ja. Zo schaatsen. Ja, dat oh, is een lekker strak pak. Mm. Ja, precies. Een extra ja. sokje erbij. Heel leuk. Ja, nou, een beeldig sokje erbij. Ja, zeker. Nou, wethouder Elisabeth Schellen krijgt de tweede dinsdag, uh, de, de, de, de krijgt dinsdag de tweede kans. te de bol om. Zij heeft natuurlijk ook niet helemaal goede informatie gegeven over de vluchtelingen. Zij wist waarschijnlijk wel hoe het, uh, de verhouding zat. zijn het dan mannen, zijn het vrouwen? Welke samenstelling komt er nou in het antwoord Nou goed, daar was ze niet helemaal duidelijk over. Uh, ze had meer kunnen vertellen. Achteraf zegt ze... Nou, het viel ook wel weer mee. Het was nog niet helemaal duidelijk. En nu heeft ze dus heeft een motie van wantrouw aan de broek. En ze konden niet helemaal volledig stemmen. Omdat een van de uh, leden was er niet. Die was ziek. Die uh, moest naar het ziekenhuis. En die is er aanstaande dinsdag dus wel bij. Dus dan wordt ja. er opnieuw gestemd. En uh, als er dan weer wat gebeurt... als er dan weer iemand niet bij is... dan gaat het over... Maar als die er wel bij is, dan zou het kunnen zijn dat zij eruit ligt. Uh, het was nu 8-8, dus het stond nu gelijke stand. Ja. En dan, uh, ja goed, ik, ik, het is allemaal wel weer een beetje... Uh, yeah, nou, een ik heb ook begrepen dit. van uh, iemand uh, die vertelde ook echt... dat er echt iemand van vakantie terug moest komen vanwege ja. deze zaak. Ja. En ik denk echt van nou, dan ben je lekker met je kleinkinderen weg... en dan moet je helemaal terugkomen voor dat geneuzel af en toe. Ja, het is... Het is meteen of ze een ontzettende fout heb gemaakt, weet je. Volgens mij heeft ze niet moedwillig informatie achtergehouden. Ze wist misschien een klein beetje meer. Ik denk, nou ja, goed, dat... nou, stel ik later nog wat. Het is nog niet helemaal zeker. Ook over de samenstelling van die mensen, weet je Ik vertel ze dit en de rest komt dan wel later als ik het zeker weet. Zo, dat begreep ik een ja. beetje. Maar goed, nou, nu ja, kan ze eruit gegooid worden. En ja, het gastvrije, warme dorp Verzandvoort van vluchtelingen... is er wel een beetje van de kaart verdwenen zo, hè? Het wordt gewoon uh, uiteen gescheurd. Ja, precies. Oh ja. Goed, ja. nog een ander zand van zijn berichtje? Ja, afgelopen zondag was uh, de uh, Scheveningen-Zandvoort-marathon. En uh, het was een, een heus gevecht tegen de wind. Ja, uh, het, uh, ja er was namelijk uh, aardige, aardige wind uh, uh, die, ze, die ze hadden. En ja. ze moesten er vol uh. tegenin. Uh, maar ja, dat, het was... Uh, um, Vooral de laatste 10 kilometer hakte er voor veel uh, lopers uh, hard in. Dus, uh, maar het was wel weer een succes. En gezellig het was en leuk. wel leuk, ja. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. En tot later, dames en heren. Tweede gedeelte in de rij van. We ook nog veel meer uh, Zandvoortse berichten. Ja, jezus. Ja. Stak op je tenen, sorry. Nou goed, last Shadow puppets. Een van de heren van de Hartelijk Bank is hierin. Bad habits. Sorry, ik heb me zo vaak gedraaid. Goed, het, is ik ben, het, het, het nummer maakt me wel nieuwsgierig. Wat zijn jouw slechte gewoontes? Mijn slechte gewoontes zijn. Jezus. Even nadenken hoor. Ik, zeker niet, oh, die heb ik zeker hoor. Moet ik echt aan mijn vrouw dat vragen. Ik dat je aan Corbakker lijkt. Cor, ja. Ik heb echt zitten kijken. Ik heb het aan mijn vrouw laten zien. Ja, aan meerdere ik, mensen. Ik, zitten... ik vind het echt. Ja, wat, zie jij het ook? Korbakker? Uh, ik gelijk op ja. pianist ik ik toch? Ja, maar ik, maar ik was op... afgelopen. Heb jij me eens piano horen spelen? Moet nee, je dat niet. Nee, nou, dat, dat, ja, ik denk kunst... niet dat je pianospel op die van Corbakker lijkt. Nee. nee, nee. Ik was afgelopen zaterdag voor InL Doet was ik eens in het Sarvati-huis in Amsterdam. En daar trad Korbakker op samen met. Gerard Alderliefste. En, nee, en al die ja. mensen zaten. Hé, hey, dat is Wilco. Ja, hé, hey, Wilco. Die hey, bent nog oh, van uh, de radio? Nou ja, nee, maar het is gewoon je ooguitdrukking. En uh, ja, ja ik, vind wel, ik vind echt dat je op hem lijkt. Nou, misschien moet ik hem echt een keer ontmoeten. Maar ik heb hem ook vaak op de televisie gezien. Ik zie helemaal niet. Nou ja, goed, het is altijd moeilijk om. Dan zou ik een filmopname van mezelf moeten zien en dat van hem ernaast. Ja, en dan ja, kan ik ja. het misschien vergelijken. Maar Nou, dat zegt mij helemaal niks hoor. Oh, Koer nou. maar... bakker. volgens mij is hij ook heel Veel, veel ouder dan ik ben. Nee, ik denk het niet. Nee? Ik ga het even opzoeken zo. Ik ben erg nieuwsgierig. Volgens oh. mij is je echt wel rond de 60, hoor. Nou, dat is wel heel, heel oud. Je ja, is echt wel heel oud. Ja, hè? ben je bijna. Hè? Nee, je nee, wel? Nee, ik ontken het gewoon. Ik ben 50. Dat is <laughs> anders dan 60. Dat is 10 jaar verschil. Kom op zeg, ik zie de vrouw echt nog naar mij kijken nu, hoor. Nu We ja. wel een categorie uh, hoger, uh, ja, ouder. Dat hoe, is wel... hoe ouder je wordt, hoe mooier, hè, als man. Ja, ja als man ik moet wel, wel zeggen, ja. vroeger kon ik nooit een vrouw van, van boven de 40 of 50 kijken. En nu kijk ik zelfs naar vrouwen van 60. Ik denk, nou is toch wel een mooie vrouw. Leeftijd, voor een leeftijd. Ja. ja, dat moet je ook niet zeggen tegen vrouw. Je ziet er best allemaal goed uit voor je leeftijd. Nou, bedankt. Hoe nou, denk je dat ik dan ben? Nou, 70. Nee! Goed, uh, andere berichten die echt belangrijk zijn. Ja, uh, ja, ja. Die, hoe is het met die vijf auto's die achter elkaar gereden hebt? 50, waar we net hè, Vijftig. 50. 50? Oh. Ja, dat okay. was uh, afgelopen... Uh, we kijken, we zeggen de 17e of zo. Maar in ieder geval deze week is er een uh, test geweest op de A2... En het was voor de alsnog grootste zelfrijdende oh, auto... Uh, nu snap deuren. ik waarom die file er stond. Ja. Weet je dat er, stond die er echt? Had je dat je het gehoord dan? Ik weet dat er van de week uh, ging ik op de motor. En toen was ik heel blij dat ik op de motor was. Want ik heb de hele A2 en de hele A9 trouwens... Ja? alleen maar file gereden. Dus, oh, uh, dat zou heel goed kunnen, die auto's vooraan haar Maar ze, ze wilden gewoon even kijken... van uh, hoe ver de techniek inmiddels was gevorderd. En de invoer van de zelfrijdende auto een zetje geven... En met de test is dus in groepjes over de A2 van Amsterdam naar Beest gereden. Yeah. En tussen het normale verkeer door. En daarbij werd dus gebruik gemaakt van semi-autonome systemen... als adaptieve cruise control en stuurassistenten die je binnen de lijnen houden. Wat wel bleek is dat met name bestuurders heel erg moesten wennen aan de systemen. Enkele remden toch ook nog zelf alvorens de automatische remfunctie af te wachten. Ja, een gewenning speelt daar natuurlijk ook een rol... Maar uh, de enkele bestuurders gaven aan het rijden wel heel makkelijk. Werd en eigenlijk was, werd het saai. Ja, je, hebt het, je hebt het niet meer ja, maar, in de hand. Ja, maar, ja, maar tuurlijk. Het maar, geeft het wel niet dat saai Want het weet niet dat het functioneel is. Ik nee. weet niet of je überhaupt wel eens over de A2 heen hebt gereden. Het is niet saai. heel spannend. Zo saai. Is Hon Honderd heel spannend. zo op een vijf maand weg is niet heel spannend. Maar het nee, lijkt dan. me wel heel apart dat je dan op een gegeven moment zelf rijdt misschien. Hè? Want ze zeggen over 12 tot 14 jaar... Dat iedereen uh, een elektrische auto heeft en dat, uh, de, dat je niet meer op benzine mag rijden. Dat, dat heb ik laatst gehoord. Of het waar is, weet ik niet. Natuurlijk ja, niet. Kom Als je het ja. hoort, is het waar? Dat, maar... dat krijg je ja. niet voor, ja. voor de paard. Nee. Nee. Bedoel... nee, maar in ieder geval. Uh, en, en, maar het idee dat je dan auto's ziet. En er zitten allemaal mensen die zitten met hun benen op het dashboard. En die zitten een krantje te lezen. Nee, waarschijnlijk wordt de hele auto straks anders ingericht. Dat je gewoon ja. ook met je rug. Na, na de, de, naar ja. de weg zitten kijken. Je zit Door. gewoon heel hele andere manier zit je in de auto. In een relaxstoel met een krantje bij de hand. Een massagestoel in ja. de auto. Ik, ik, kijk, oh. ik, ik kijk er echt naar uit hoor. Dat je ja. gewoon, in de, als ik naar mijn werk rijd... dat ik gewoon, weet ik veel nog, even uh, kan werken... of uh, dingen kan doen of zo. Weet je wel? Gewoon andere dingen in die auto. Ik vind dat altijd, je zit een uur in die auto... je staat een beetje in de file en je... En ja, ja, daarom is radio ook zo fijn dat je dan allerlei leuke dingen hoort. Ja. He, dat, is, dat is wel we een We zullen uitstrijd. het allemaal wel zien hoe het gaat lopen. Ja. Maar in ieder geval, uh, we gaan heel iets anders Ik kijk in, in die uit. auto. Ik, Ik kijk ernaar uit. En uit. Uh, als je weet, word je gewoon uit je bed vandaan gehaald. En die wordt zo in je auto gelegd. En dan geef je tien minuten voordat je op je werk bent, word je gewekt. Eh, aankomst binnen 10 minuten. Wil je ja, zich maar, klaarmaken? Maar dat is wel jammer. Dan kun je, als je dan nou gaat snoezen... Ja, ja, ja dan sta, ja, sta, sta, voor sta je er... in je pyjama op ja. je werk. Ja. Wilt u uit uw auto komen? U wordt verwacht op uw werk. Ja, maar dan krijg je, je ook een automatische wasinrichting. Huh? En dan staat hij gewoon even stil. En dan, dan word je gewoon even gereinigd. Oh ja, dat is ook nog even. Dat is ook wel leuk. Dan gaat het raam open en dan uh, Wild, wordt ook de binnenkant gereinigd. gereinigd. So. Dan zie je van die auto's rijden en dan wordt er ondertussen in gedoucht. <laughs> oh, man, dat wordt geluid oh. in de toekomst. Wel much, ja. Ja, goed, dat leuk. Kijk uitkering dat je niet op elkaar rijdt. Nee. nee, dat uh, kan maar, niet, want uh, het, jij in die auto rijdt zelf. Ja, dat is waar. Nee. Maar goed, het kan altijd weer fout gaan. Dan krijgt het computersysteem krijgt de schuld. Wat denk je, die bak met water die je mee moet? Ik weet niet. Maar. Nou ja, er zit gewoon een afvoertje in. Ja, afvoertje. Dat ja, loopt allemaal maar zo waar, op haal, op. waar haalt hij het water dan vandaan? Dan Regenwater, moet je toch met pak water draaien. <laughs> ja, nou, ik vertel je, dit gaat gebeuren. Echt, weer vrouw die zoiets bedenkt. Dit het kan helemaal niet. Ja, hey. ja, Weet je hoe lang een vrouw onder de douche staat? Hey, dan moet je, dan ga dan je ga even even een plaatje draaien. met water... Uh. Ik, ga, ik ga even een plaatje draaien en ik zit te denken, welk plaatje... Deze plaat had ik al gedraaid en dan pakken we gewoon de volgende. Dat is de DMA's natuurlijk. Oh nee, uh, Evi doen we even. En dat heet Return to the Moon. Wie doen we nou? Ja, zo'n robbeltje ook. Als de vrouw gaat fantaseren... En <laughs> slaat er maar alles op bol. Evi uh, dus en return to the moon. Heb je het Mars One al, ge uh, al gevolgd? Kijk maar even op internet. Oké. Okay. with of cricket triple Nobody noticed. I'm so excited, the senators. Van uh, Evie. En uh, ja, leuk. Evi, is dat niet diegene die je helpt met hardlopen? Ja, die heb je ook. Ah, die is, uh, daar ga je wel door. Heb je hem ook gebruikt, hè? Heb je haar oh, ook al gebruikt? Beleggen, toch? Ja, zeg, klinkt wel een beetje fout. Heb je nee, haar nee, ook nee. gebruikt? Nee, nee. Uh, nee ik, dat vind dat een beetje, ik vind het een beetje een vrouwenapp. Ja? Dus uh, nee, ik. Um... Kom, je kan het. Loop door. Hou nog twee minuten vol. Dan oh, mag je rusten. ga door. Ga ook? Nee, oh. ik heb niks met hardlopen. Als ik nu ga hardlopen, dan, dan, dan blijft er helemaal niks meer van over. Dus dat lijkt me niet echt een ja, heel goede je moet, beslissing. Jawel, je, je, dan krijg je een beetje beenspieren. En beenspieren. dan een, een flink, oh. flink push-ups en zo. En oh, dan, oh, dan goede oh, voeding dan heb je echt een... Oh, dan ben ah. je gewoon straks zestig. En dan door, heb je hoor. gewoon zo'n zo bodybuilders lichaam. Ja, ik, ik volg nu die serie van BNN. Van Filemon staat strak. Echt geweldig. Die jongen die, uh, die had dan zo van, nou, dat hij binnen vijf maanden op de cover van zo'n uh, gespierd blad wilde staan. Ja. Ja. En het is ook afgesproken. Dus hij begint door het personal trainer. En uh, echt, hij is uh, Zweedse getandjes moet enorm veel eten. Ja. En uh, nou, hij vindt het helemaal niet leuk. En heeft hij echt uh, heel lang getraind. En, uh, en, en dan mag, gaat hij daar een ander iemand toe, die ook uh, uh, getraind heeft. En dan zegt hij: Zak je mijn lichaam laten zien? Zegt hij zo. En die jongen van, ja, nee, dat wil ik wel even zien. En die zegt op een gegeven moment. Nou, eigenlijk heb je gewoon een beetje een kinderlichaampje. <laughs> en dan zie je hem echt zo al kijken: incasseren, <laughs> Filemon. en ja, hij is helemaal niet blij. Maar dan ja, Toen heeft hij besloten dat hij dan als test. Want de test natuurlijk alles bij BNN. Ja? Om, om, de, om dan aan de Bolen te gaan testen. Dus wat hij ging nemen, dat dus liet hij eerst testen. En daarnaast ging hij dus bij het Kermigasthuis, of het Spaanse ziekenhuis in Haarlem. Gingen je uh, uh, helemaal uh, uh, de, overal doorheen. Maar was het zo: van, dan hadden ze ook een, een ballenmetertje. Dan yeah. konden ze kijken hoe groot ze ballen nu waren. En dan kregen ze kijken hoe die na de hand waren. Wat heeft dat ermee te maken? Ik als, jij, als jij aan de bolen neemt, heeft het echt zeker wel heel veel effect. Want je okay. doet heel veel nep-testosteron uh, in je lijf. Yeah. Waardoor je dus langer kan trainen. Maar je libido neemt absoluut af. En uh, je hebt kans dat je balletjes. Uh, uh, van een uh, grote walnoot, dat die net zo groot wordt dan als een, uh, een drijfje. Oké, okay. dus, uh, oh, is. Uh, dat is uh, maar je hebt serieus een ballenmeter? Een ballenmeter? Nou ja, het is gewoon een ketting met kralen. He? Toen moest die man ondertussen bij Filoma voelen hoe groot ze nu waren. en Je zag dat hij dat heel erg onprettig vond. Het is een echt een gay moment. <laughs> Alles om ja. op de kuffer te komen. En dan mag een man aan je ballen komen. Nou, ja, Maar het is echt leuk. Een leuke uitdaging. Het zou is op het wonderdagavond. En uh, ik, uh, ik, kan, ik kan er echt heerlijk voor gaan zitten. Ja. Ik vind het zo grappig. Wat ja. ik laatst ook... Ik weet even niet meer hoe het programma heette. Maar ja. dat was... Uh, dan gingen ze testen. Als je nou gewoon... Uh, uh, uh, 30 dagen alleen maar producten met suiker had. Echt alleen maar suiker. Oh ja, ja, ja. En uh, na, na 10 dagen of zo... Ja? had hij zodanig uh, hoge bloedsuikerspiegel en weet ik veel wat Hij had bijna wat suiker, had hij. Hij had ja, suiker hij, eigenlijk. Hij, uh, ze zeiden, ja, als je, zo, als je deze waarde meet... Ja? dan heb je gewoon uh, suikerziekte. Nou, en, en de arts zei gewoon, ja, je moet nog twintig dagen... maar. Ik, ik, ga het niet meer, ik ga het niet meer ondersteunen. Nee, nee ik kan. Uh, het, het leek vrij logisch. Ik, heb voor mij, ik weet niet wie dat onderzoek gedaan heeft... Dat onderzoek, of wie dat, uh, dat uh, dingst heeft gedaan... maar uh, ja, ik heb fragmentjes fragmentje gezien. Het, het, on, on, ja, doe het niet 30 dagen elke dag suiker, man. Heel veel suiker. Doe ja. het niet levensgevaarlijk. gewoon. Ja, nee, maar, ik zeg ja, altijd, suiker en uh, zout... probeer het uit je leven te bannen. Ja. Gewoon echt. Het is aanslag dus op je immuunsysteem. Suiker krijg ik wel redelijk voor elkaar. Zout ben ik altijd moeilijk mee. Ja? Ik, ik hou wel heel erg van... Ja, een goede rosbief met uh, een beetje pepersout eroverheen. Ja. heen. Uh, okay. maar je, je hoeft niet altijd het zout te gebruiken, hoor. Want vaak is het zonder ook heel erg lekker. Ja, maar... daar ja, dan nee. kan je gewoon goede vervangers voor uh, hebben, hoor. Dat Echt? Ja, maar ik... zoutvervangers zijn ook niet goed voor je. Ik denk gewoon dat je helemaal ja, terug moet naar de basis... Vervangers. Ik terug naar de basis en zo min mogelijk kruiden ook moet gebruiken. Dat is allemaal... De kruiden zijn natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar het is, ja. kan, hoeft niet... Wiet is ook natuurlijk. Dus zout is ook natuurlijk. Ja, ja. ja is natuurlijk. Dat is ook op ja. Ja. Ik denk dat het allemaal nou. tegenvalt. nou goed. We nemen een uh, bakje koffie, jongens. Ook natuurlijk. Straks, wat gaan we straks doen? Geen idee zeg. Zo, zo verrassend radioprogramma. Elke keer is het weer anders. <lacht> ja. De DMA's. Ga maar even liggen. Ja. Lay down. Hier bij Toebak Leeft op de radio. Straks ook weer het Goedemorgen Zandvoort vanuit het hoogland. Dat, althans dat denken we. Hè. Het is een leuk, vrolijk plaatje wat doet denken aan Arctic Monkeys. Natuurlijk. En wel een lessere pop is. Oh man, het is wel duidelijk welke, welke, welke voorkeur ik heb voor haar muziek. Lay Down heet het. En, uh, het is een meer leuke plaat. Ik zou eens die andere plaat ook van het album draaien. Dat is ook best wel te praten. Maar goed, het is de zaterdagmorgen. Het loopt alweer tegen negen uur. Blijft een beetje grijzig Dat je denkt, gadverdari zeg. Nou ben ik eindelijk vrij. En dan is het voor de kloten weer. Ja, het is goed weer om te rennen. Ja, oh ja, en dat, er is genoeg sport. Ja, het is een goede ja. temperatuur om het te lang vol te houden in de Ik wordt. Wil geen uh, harde, koude tegenwind, weet nee. je wel? je krijgt wel lekker harde tepels. Oh, Dan krijg lekker. je wel van, maar dit is echt wel passen. Oh, Wil je ze zien? Oh, kijk. Ik krijg oh. het schuur ook zo. Nou, nou, nou, nou! No, no. oh, sorry. Kan het wel ik, Ja, ik was even het vieze man aan <laughs> het uh, imiteren. Goed, uh, het, het is de zaterdagmorgen. We hebben het er niet over gehad over uh, Slam Abdeslam. Die is Ladies opgepakt. Ladies and gentlemen, we got hem! Yes! hij yeah. is opgepakt gisteren. Hij zou eigenlijk vandaag opgepakt worden. Maar, alle informatie ja, misschien kunnen uitlekken. Dus hebben we hem nu opgehaald in Molenbeke. Daar zat hij ja, gewoon weer. Daar, daar kan ik me dan zo ergeren. Dat gewoon de, het lek naar de pers. En ja. daardoor moest de politie moest snel inhandelen. Want anders zou hij ontvluchten. Ja. Terwijl ze eigenlijk het allemaal anders gepland hadden. Ja. Gelukkig hebben ze hem nu gearresteerd. Maar stel je voor dat hij gewoon ontkomen was doordat dat pers, weet je wel, van die, van die vervelende mensen op de radio en zo, ja. dat die dan gewoon het gelekt hebben. Ja. Nou ja goed, dus ik vind het hartstikke mooi dat ze hem hebben gepakt gewoon. Je zag gisteren ook dat er gewoon iemand gewoon op straat werd gegooid. Oh, dat zag er heel heftig uit. En dat voor een Belgische politie. Daar was een heel ander beeld bij natuurlijk. Maar ik had, ik had bijna het gevoel dat ze gewoon... je hele wijk gewoon helemaal opge, hebben omgelegd. Ja, voor mij is dat gewoon een oorlogsgebied daar. Ja. Nou ja, ze werden niet met open armen ontvangen, had ik begrepen. Daar werd ik al een beetje tegengewerkt toen de, de politie de wijk inging. Ja. En het was geloof ik met twee straten ja. verwijderd van zijn ouders. Waar hij zat ondergedoken. Ja, maar ze zeggen ook hij is de bangste terrorist. Want hij spaarde voor een café twee vrouwen. Ja. En uh, hij wilde zich niet, uh, d, d, uh, die zich niet wilde opblazen. En hij liet zich door vrienden ophalen. En hij heeft zich gewoon heel stilletjes zich af laten voeren. Ja. Dus uh, hij staat dus ook niet bekend als een echte stoere. Uh, macho man. Uh, nee, nee, hij is je gelukkig bent, geen rolmodel voor al die gasten die nee, je bent, er vandoor gaan. Je, je, bent, uh, je bent lekker stoer als je jezelf opblaast. Ja, ja, hij had een vest aangekregen natuurlijk. En hij zei zelf over het vest. Er is niks aan de hand. Nee. Er is geen bom. Nee, sure? het is geen bom, het is een vest gewoon. Die heeft hij later uitgedaan. En toen bleek dat het wel een vest was. Maar het was niet helemaal duidelijk of het nou weer zijn vest was. Ja. Hij was eigenlijk gewoon bestuurder van een auto. Maar hij wordt nu opgewaardeerd naar het brein achter de hele aanslag. Nou ja. ja hij zat in de auto. En ja, nou ja, heeft mensen is, erin gereden. Nou ja, in ieder geval is hij, is hij medeplichtig. Dus hij is sowieso. Uh, is het goed dat we hem hebben? Ja. Ik weet niet of hij. Uh, was hij echt het brein? Want het was dus ook zo van. Hij heeft voor het café dus twee vrouwen gespaard. Die heeft hij dus niet neergeschoten. Gespaard? Gespaard. Dus gewoon dat hij zegt. <laughs> bij de Albert Heijn ook? Is zoiets sparen? Ja, nee, nee, nee. Bij Hij heeft ze niet ja, neergeschoten. Nee, dat, dat, dat, is met, dat is bij die gasten die kunnen, die kunnen uh, vrouwen sparen. Voor als, uh, voor als <laughs> doodgaan, okay, ze doodgaan. Oké, wat sparen. Ja, nee, nou, ik spaar vrouwen oh, ja. oh, wacht. Oh, wacht. Ik snap het. Op een, anders had hij ze neergeschoten. En nu heeft hij ze gespaard. Ja, hij, hij denkt, dat doet later. Doet nou, later. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. ik, ja, ik heb al een film uh, gezien. Uh, een filmpje dat hij dat, dat met een wapen aankomt lopen. Ergens en dan, dan blijft het wapen steken. Of uh, uh, weigeren. Of het weigert, ja. En dan okay. zie je twee van die vrouwen zo in een of andere koffie op binnen rennen. En, die, ah! ja, oh. en dan zie je hem weglopen. En dan denk ik, ja, ja die twee vrouwen zijn gespaard. Ja, ja met die punten. hebben echt mazzel gehad hoor. Ja, Jezus ja. man. Die zitten echt in een reservetijd, die gaan ja. echt een leuk leven tegemoet. Die ja. hebben zoiets van, nou gekke kan het niet worden in mijn leven. Maar hoeveel, wat ik wel nu heb, ja? van nu is, uh, uh, die, het is alweer een aantal maanden geleden. Ja? Dat je dan merkt van, het lijkt wel alsof het wel toch behoorlijk weggeëft is weer. De, de, de stress ervan. Ja, Want we hebben dat... nu weer veel meer stress door al die mensen die voor Macedonië zitten. En dan zie je hoe... Hoe uh, het nieuws van uh, pats, pats van het ene naar het andere gaat. Maar wacht even, het is nu geregeld, hè? Het is een luchtbrug. De luchtbrug ah, is nu gemaakt. Hij okay. is, hij is oh, klaar. We een Die luchtbrug. Zijn, net als een luchtgitaar en luchtkasteel is er nu een luchtbrug. Daar heb je net zoveel aan, maar goed, het gaat helemaal werken gewoon. Het is echt een waanzinnig soms okay, plan. Dat heb ik nog niet gehoord. Eigenlijk. Nee, dat, is echt, dat, dat moet je gewoon maar even goed uh, gaan oh, lezen. De, de, de luchtbrug is. Uh, een feit. is allemaal een uh, kan in kruipen. 6 miljard overgemaakt final. hebben.